Er varen veel schepen en de weersomstandigheden kunnen er zwaar zijn. De oversteek is minstens 34 kilometer. Het weer, kans op nevel of mist, het is 8 tot 12 graden. Overdag zonnig en maximaal rond 25 graden. Aan zee mogelijk bewolkt of nevelig en daar iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Wow. Dit is de naam van het goede leven met Anneleen. Ja, dat was Mieke thema ding live in Paradiso afgelopen 3 juli. Toen al daar voor de twaalfde keer eh, door het Dagblad Het Parool... een uh, heuse hitclub georganiseerd was. Dit keer met het thema muziek uit de vreselijke 80's. Nou, het dieptepunt, hè, dat decennium, qua muziek vond ik zelf... Ik presenteerde toen uh, Vara's clipperaden En wekelijks moesten we dan video's uitzoeken bij zo'n plugger. Nou, het meeste vond ik echt bagger. Maar ja, er zijn natuurlijk ook wel wat uh, lichtpuntjes te vinden. En hoe je het ook went of keert, het zijn allemaal... Uh, ja, het zit allemaal in je muzikale bagage. Sommige liedjes worden oorwurmen en andere waren gewoon goed. Zoals deze van uh, Cindy Loper. Sabrina Stark uh, zingt het goed, vind ik.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 Dat hebben ze hier net nog eventjes zitten ja, nee, dat doen. Dat was hem dus niet, hè? Dat was hem niet. Nee. nee, nou ja, jij zit een beetje te rommelen. Maar dat vind ik dan nee, toch ook wel. Nee, In de imperfectie het is de het... De laatste is het beste. De laatste is het beste. Ja. Oké. Okay. Nou goed, ik vond hem hartelijk bedankt. Uh, uh, uh, luisteraars, uh, Dinida Lida van Friedrich Lawatsch en Cornuiten. Uh, en, uh, en uh, je kan de cd bestellen via de website uh, dinidalida.nl. En, en, en misschien kan ze ook wel boeken en zorgt dat ze in Duitsland kunnen spelen. Want dat lijkt me ja. helemaal ontzettend leuk. Nou, mijn bril weer op. Nou, we waren dus nog bezig met uh, wat nummers uit uh, Paradiso. Ik kon er zelf niet bij zijn vanwege die hersens van mij... die toen nogal geschud lagen uit de puf op de bank. Maar het schijnt een topavond geweest, te he, zijn, Mieke. Het was leuk. Hartstikke leuk. Het was helemaal uitverkocht. En uh, volgens, volgens iedereen was het echt uh, de leukste avond. Shit! En dan lig ik dus thuis op de bank. Ja, nou, gezellig. Vreselijke heb... muziek, maar... Ja, vreselijke muziek, maar wel oh, hartstikke gezellig. Echt ja. rampzalig. <laughs> uh, nou goed, uh, uh, ik kreeg drie cd's van de opnames. En uh, twee ervan deden het gewoon niet. Maar op die ene die overbleef, daar haalde ik dit dus nog een prachtnummer. Een zeer terechte hit uit de jaren tachtig, uitgevoerd door de schrijver, zanger en componist Zelve... Want hij is nog steeds op top. Uh, en dat is uh, Henk Hofstede. I hey. met a woman in a way of soul, she was spreading roses on the walls of her home, Or had the food as a coin with the head of a queen, still living a in a small face, in a Dutch En Hofstede van de Nits, die zijn eigen hit nog eens zong. Helemaal terecht. Was Paradiso 3 juli eh, 1913... 11 19, zeg ik. <lacht> nee. Hoe kom ik daar nog bij? 2013, sorry. Ik heb een uh, mooi hilarisch verhaal uit uh, Karo Goudmijn. Uh, tot einde van het jaar nog wekelijks te horen op vrijdagmiddag... tussen 2 en 4 op Radio 5, maar vanaf 1 januari... verhuizen ze naar de zondagmiddag van 2 tot 4. Dus misschien een betere tijd voor mooie verhalen. En ook vandaag... Ook vandaag op deze mooie stralende dag is uh, onze razende reporter Helene Hummelen... weer op rondreis door Nederland om mooie verhalen te halen. Uh, vandaag het verhaal met als titel De Zwitserse Garde. We waren ongeveer een jaar of 25 ongebonden. En we waren vaker met z'n twee naar Italië geweest en allebei dol op kunst. KL Blok en haar vriendin Hilde zijn in Rome... En ze willen naar de Sint-Pieter. En de hele dag gelopen geschokt door de stad. En we wilden heel graag ook naar het Vaticaan gaan natuurlijk en naar het museum. Op weg naar de Sint-Pieter stuiten ze op twee jongens van de Zwitserse garde. De officiële bewakers van de paus. Twee. Ze hebben zo'n zo soort ja, zo huisje, zo'n houten huisje met een boogje eruit gezaagd... waar ze dan voor staan. Het heeft ook iets heel erg kerstachtigs eigenlijk. Heel schattig. En uh, dus ze stonden er twee met daartussen een poort. En dat is een toegangspoort naar achter uh, bij de Sint-Pieter. Het stond ook echt op dat plein, op dat Hoefijzerplein... helemaal zo rechts in het hoekje. En daar stonden ze met z'n tweeën te bewaken. Ook met dranghekken daar nog voor. Twee Zwitserse wachters. Ja, ze zien er eigenlijk uit alsof ze weggelopen zijn uit de Efteling... Een beetje voor zo'n figuurtje. Heel erg met pofmoutjes en, en heel veel felle kleuren. Blauw, rood, geel en goud. En het, uh, echt een pauwpak. En uh, ja, mannen in kostuums vind ik altijd wel aantrekkelijk. En ik dacht, nou, ik wil er een mooie foto van maken. Omdat ik dat kleur, al die kleuren ja, zo mooi vond afsteken... tegen dat, uh, alleen dat marmer op dat Sint-Pieterplein. En toen liep ik daar naartoe. En dan, je mag tot een bepaalde hoogte komen. Want het is ook uh, afgeschermd met hekken. En dan valt er opeens iets op. Aan een van de twee. Jij ja, stond heel keurig, echt zo in het gelid, maar een hele open blik naar de wereld toe. En op dat moment kruisten onze ogen. En toen keek je ook de camera in. En daarna, toen ik had afgedrukt, keek, we bleven we elkaar aankijken. Dus ik zei tegen Hilda, zit je nou naar mij te zit kijken? Nou naar me te kijken. Zo, jij ja, ja, volgens ja, mij wel, hij zit volgens te mij kijken. Mij wel. Toen keek ik weer terug. Maar een, een Zwitserse gardist mag helemaal niet kijken die staat daar in zijn pakje in de houding, vroom voor zich uit te staren voor de paus. Ik verzin het echt niet. Je voelt dat gewoon, een soort vonken. Nou ja, het was gewoon een hele knappe jongen. Prachtige blauwgroene ogen en donker haar en dan dat, dat apenpakje aan. Het had iets aandoenlijks en toch ook iets heel aantrekkelijks. Ja, en dan, dan, dan, dan, dan, dan, hoe moet je dat nou zeggen? Dat je iemand aankijkt en dat je... O jee. Dat je verdrinkt in iemands blik. Volgens mij was hij ook even uit zijn evenwicht gebracht. Zelfs van dat hij daar ook stond van... Uh, ik moet nog wel heel serieus blijven kijken. Maar het was natuurlijk ook een hele jonge jongen. Ik denk ook dat hij niet ouder is geweest dan 25. Ja, en dan is hij natuurlijk wel heel vroom. Maar op het moment dat jij iemand ook ziet... waarvan je denkt, oh god, dat is wel een he hele leuke dame. Dan, uh, uh, ja, ja. En die Hilde die stond er een beetje bij te kijken. Ja, zij moest heel erg lachen. Zij moest heel erg lachen. Zij, ja, maar ook omdat ze eerst zei, ja nee joh. Oh ja, nee. He, hij kijkt echt naar je. En dat je ook echt denkt van, uh, stel nou voor ze dit de vader van mijn kinderen wordt. Ik moet, het is een mooi verhaal voor op de bruiloft, toch? Dus ik dacht echt, nee, nou, ik had wel echt een missie om hem, om hem te zoeken. Oh, oh jee. Dus ik zei tegen Hilde, we moeten even uitzoeken waar zij logeren of waar zij zitten. Weet je wel, dat we even een biertje of zo met ze kunnen drinken. En Hilde, die dacht, nou ja, weet je, die schokte er een beetje achteraan: van oh God, er gaat Gaël weer met Israël. Ja, dat kan ik me dan wel een beetje voorstellen. En uh, uh, toen weet ik nog dat we over dat Pieterplein heen liepen. En uh, toen kwamen ook een. Um, een, een priester tegen. En je hebt ook het gevoel als je in Rome bent... dat iedereen meedoet aan de sound of music. Dus echt zo'n zo priester ook over dat plein loopt. Dan heeft hij ook zo'n prachtig zwart gewaad... en wat zo zwiert. En de zon scheen. En dus ik, ik, ik, uh, ik uh, hield hem aan. En ik vroeg dus aan hem uh, heel netjes en beleefd en keurig... van goh, uh, ik heb net een jongen daar uh, uh, gezien. En weet u misschien waar die jongens verblijven Zodat we ze straks kunnen opzoeken. En toen reageerde hij echt heel erg uh, nou, kwaad. En eigenlijk, uh, uh, hoe noem je dat... Uh, beledigd op mij dat ik toch wel door moest hebben dat dit niet zomaar jongens waren en dat dit speciaal opgeleide jongens, de Zwitserse garde en toen legt hij me een beetje uit. dat helemaal geen oogcontact mocht te maken, maar deze jongen die ik heb gezien, die, die, die, die geloofde ongetwijfeld in God, maar ik heb toch ook wel een beetje het gevoel dat, nou ja daar kan je niet in vergissen volgens mij in zo'n zo blik. Nou, ik kreeg een hele soort preek over geheel onthouding. En het ging meteen heel erg ver ook. Dat ik ook dacht, nou ja, ik ben gewoon een jong, jong meisje die een leuke jongen ziet. Daar kan toch niks mis mee zijn. Maar toen uh, dacht ik, ja vader, alles leuk en aardig. Maar ik ga toch echt uitzoeken waar, waar deze jongen zich ophoudt. houdt. Wat ondertussen dacht... Uh... Ja, ja, nee, je moet het gewoon uit je hoofd zetten. En het slaat nergens op. Maar... Ja. En toen waren we nog op dat plein. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou ja, dat moet hier ergens in de buurt zijn. als ze natuurlijk verbonden zijn uh, aan het Vaticaan, dan moeten we gewoon eens... Ja, eventjes uh, kijken of er ergens iets in ingang of dat we nog iemand iets kunnen vragen. Ja, tuurlijk. Dit verhaal wordt vervolgd. Nou, dat, dat Sint-Pieterplein een soort hoefijzer. En als je dan uh, uh, op een gegeven moment afbuigt, dan loop je naar het Vaticaanmuseum. En in dat straatje daar was een poort waar allemaal hele chique mensen uh, naar binnen liepen. Er was kennelijk een of ander happening aan de gang. Heel chique. Uh, de heren waren in, in smoking en de vrouwen hadden echt kostuums uh, aan. Echt ouderwetse klederdracht. En er waren ook wat jonge mensen bij, maar het was duidelijk dat het een soort premièrefeestje leek. Het, weet je, iets, iets bijzonders. En toen dacht ik, hé, hey, maar volgens mij is dit verbonden aan het Vaticaan. Als we hier gewoon, want we zagen er wel netjes uit... gewoon hier doorlopen, alsof we hier gewoon horen. Wie weet komen we dan dichterbij. Hè? Dit is het moment dat we in kunnen stromen en dat het, dat het niet opvalt. Goed, maar dat ontheelde natuurlijk toch wel wat... Te ver gaan. En toen zei ze, ja nee, dat kunnen we echt niet doen en je weet toch niet waar je naar binnen je gaat? Je weet toch helemaal niet waar je naar binnen gaat? En uh, ik zei, nee, kom op, we doen net even hier horen. Ja, maar... We gaan naar binnen en je gaat mee. En ondertussen was het natuurlijk duidelijk geworden dat het Zwitsers waren die daar stonden. Dat het familie was van die Zwitserse gardisten. En dat er een inauguratie aan de gang was van de nieuwe Zwitserse garde. Nee nou, ik kan ook helemaal geen Zwitsers, dus ik weet ook, ik maakte ook nog grapjes van knekkebreut. Oh god, nou ja. En dat hielde ook helemaal, uh, ja. Oh, wat doe je? Zometeen zijn we er en nu bent helemaal gek geworden. Ik zei, nou kom op, we moeten het gewoon proberen. En iedereen vond het ook heel normaal dat we daar binnen liepen. We geen pasjes te laten zien, niks. En toen dacht ik, nou het Vaticaan is ook zo lekker als een mandje. Als je gewoon uh, met je rebruine ogen vriendelijk lacht naar die mensen, dan kom je, dan kom je hier binnen. Nou, toen, toen liepen we alle, allerlei gangen door en het was echt een prachtige gebouw. En toen was het al duidelijk dat we echt ja, vaticaanstad ingingen met allerlei gangen. En uh, uh, toen dacht ik ook, we moeten wel opletten hoe we hierin zijn gekomen. Dat we er even zo ook weer uit kunnen. En uh, naar allerlei poorten gingen we door. En, ja, en met al die mensen, er waren ook kinderen en uh, al die familieleden dus, uh, uh, van die Zwitserse Garde. En toen op een gegeven moment oh. werden we op een uh, ik kwamen bij een pleintje uh, uh, binnen met allemaal uh, ja, prachtige uh, planten die begroeid waren. En daar stonden dus heel veel van die jongens. Toen dacht ik waar, waar is hij? waar is die? Zit hij er tussen? Volgens mij hebben ze eigenlijk gedacht, wie is dat? Want ik zat echt zo, helemaal zo iedereen diep in de ogen te kijken van, hè, is, het, is, het, uh, is het de mijne wel? Nou ja. Toen was ze op een gegeven moment ook, jullie zei, maar wacht even, horen jullie dan niet hier en hierbij? En toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, nu moet je wegwezen. Nu moeten we gewoon wel echt. Die zei, ja, nee, nee, ik ben nichtje van uh, Björn of zo. Ik denk, ik maar een naam verzinnen. Maar op een gegeven moment zei ik ook, okay, ja, laten we dan anders uh, kijken waar hun slaapkamers zijn. Of uh, dat er misschien nog andere, hier moeten ze toch ergens wonen. En dat ging haar toen wel een beetje te ver. Toen zei ze echt, ja, maar dat lijkt mij echt. Uh, dat is dus het stomste wat je kunt doen. Uh, geen goed idee. Maar ja, ik zei, anders blijf jij hier even staan, maar dat. Durfden ze niet, ze wilden echt met mij mee. Dus we hebben nog wel een poging gedaan. Toen kwamen we nog wel ook andere hele leuke jongens tegen, maar niet die, die ene. Nou ja, opeens overvalt je het idee en opeens denk je, hmm, ja, ja wie weet staat er wel een straf op. Omdat je toch een, een staat bent binnengedrongen waar je echt niet hoort. Binnendringen is één ding, maar er weer uitkomen uh, zonder kleerscheuren is natuurlijk een tweede. Maar hoe komen we hier weer uit? Ja, dat was natuurlijk al lang duidelijk en Hilde die vond dat natuurlijk... Ja, zie je nou wel, En als we dan niet, eh, stel dat we dan zo meteen worden opgepakt en moeten we in de gevangenis. En ik zei nou, nou, nou, dat valt wel mee. En toen zijn we op een gegeven moment ook heel erg gaan rennen en dat is zo raar. Ik weet niet wat het is, maar je, het is toch een soort van uh, een spanning die je voelt op dat moment. En dat je dan toch gaat hollen met het idee van, ja we moeten hier nu weg. We willen weg en welke gang is het? En je hoort ook je eigen voetstappen zo, die hele holle gangen. En nou ja, het was gewoon een, een beetje een avontuur. En toen hebben we uiteindelijk een, een, een poort gevonden waar dus heel veel bewaking stond. En toen dacht ik nog, het is ook gek dat we dat op de heenweg helemaal niet mee hebben gemaakt. En toen stonden we opeens buiten voordat we er erg in hadden. En toen hebben we echt zo'n. Ik geloof dat we echt in ons broek geplast hebben van het lachen. En zo. Ja, dan voel je opeens zo'n zo ontlading van die spanning. De zenuwen. Uh, uh, het rennen. Dat je, je hart bonst in je keel. En ik zeg, maar we hebben wel. We zijn binnen geweest in Vaticaanstad. We hebben in ieder geval een verhaal om te vertellen als we thuiskomen. En die mooie Zwitserse gardist? Nou, we hebben hem. De... Helaas niet gevonden. Dus dat was wel uh, uh, een, een domper. Dat vond ik echt wel erg. Want ik dacht wel, jeetje, dan kom je hier binnen. Zo dichtbij eigenlijk. En ik wist natuurlijk ook niet hoe die heette. Ik ben nog wel de volgende dag... Maar hij stond niet te wacht. Ik ben wel iemand die heel veel dingen op gevoel doet. En ik kan me ook echt nog... Hè, als ik die foto zie met zijn gezicht en die ogen, dan voel ik weer wat ik toen voelde tien jaar geleden. Ja, en ja, is dat liefde, is dat verliefdheid? Ik weet het niet. In ieder geval is het heel, heel mooi. En heb je daarna nog een andere ware liefde gevonden? Ja, ja, ja, ja, ja gelukkig wel. Geen, uh, gewoon een Nederlander, maar ook met hele mooie ogen. Dus uh, ja, ja, ook met hele mooie blauwe groene ogen, ja. Gelukkig. Heb je ook een bijzonder verhaal? Waar gebeurt? Neem contact met ons op. Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea.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 He fills my heart He fills my heart With very special things With angel songs With wild imaginings He fills my soul With so much love that anywhere I go I'm never lonely With him alone Who could be lonely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 Geluid, dat, dat beroert elke vezel, vind ik. Altijd weer. Shirley Bessie, een opgave uit 1971. Where do I begin? Love story. En uh, u hoorde het verhaal van de meisjes uh, K.L. en Hilde. Uh, G.L., hè? G.L. zeg ik goed, hè? En het uh, werd opgetekend door uh, Helene Hummelen en alle verhalen. Dus ook dit verhaal is uh, terug te luisteren via de site. Uh, en onze site, adres van de site is goudmijn.kro.nl. zeg ik niet goed, ook. Nou goed, lekker hysterisch, die geil. Maar ik was vroeger net zo, hoor. Ik ging alleen nog een stapje verder. Ik speurde dan net zolang tot ik een, uh, dat ik die, een jongensnummer had. En dan belde ik hem op en dan vroeg ik... Hé, hey, uh, ik ben verliefd op je. Uh, jij misschien ook op mij? Nou, dat werkt dus niet. Dat wist ik ook wel. Maar ja, ik wilde zo snel mogelijk van die obsessie af. Ja, dus eigenlijk werd het dan weer wel. Oh, verliefd zijn. Ik vond het altijd heerlijk... maar ook zo ellendig tegelijk. Goed. Genoeg ontpoezemingen, we gaan naar... Emily, het mysterie van uh, Emily. Uh, u weet het, Jan Emaus heeft weer een, een mooie tekst geschreven... over iets of iemand en nu moet raden over wie of wat. En uh, dan kan je uh, een klein prijsje winnen. Ik heb uh, knijplampjes en ik heb gisteren heb ik weer knijpkatten gevonden. Joe! Maar die zijn voor na de zomer. Nu krijgt u nog gewoon een knijplampje als u wint. En u moet dadelijk bellen naar 0800-1121... En ik zou zeggen, hier komt het eerste fragment. En er was dus een wolf, maar die wolf is dus misschien een importwolf. En de jeugdwerkeloosheid was dus ineens gedaald. Goed nieuws, nietwaar. Maar dat bleken dus gewoon de vakantiebaantjes te zijn. En het ging ineens weer wat beter met de huizenmarkt... Maar ja, dat zeiden ze alleen maar om het beter te laten gaan met de huizenmarkt. En de zorg wordt steeds duurder, maar toch ook weer niet, zeggen ze. Het verhaal is elke dag anders. De een vindt dat leuk, spannend en verrassend. En de ander noemt het stompzinnig. Zoek het nou eerst eens eventjes goed uit voordat je het de wereld ingooit. Wat je er ook van vindt. Het tij is niet meer te keren. De informatie komt als een niet-aflatende modderstroom op ons af. Een baken van rust is onder zulke omstandigheden best handig. Nou, 0801121. Wacht even. Oeh, als je denkt te weten. Dit is een verwant liedje, vind ik. Frank Zappa die schreef het in 1973. En het is nog steeds even waar. Ik kan het ook woordelijk meezingen. Kom maar. I'm the slime oozing out from your TV set. Ik vind het een fantastische tekst. En dat 1973. En er is niks veranderd. Maar aan, nu hebben we aan de telefoon. Meneer De Ruiter. Goedenacht meneer De Ruiter. Ja, goeiedag. Ja. Heeft u. Heeft u. Leent Le de... Frank Zappa te horen? Ja, toch? Ja. Dat is, het was mijn allereerste LP die ik kreeg in 1973. En. Uh, ik, ik, ik kan die hele plaat kan ik nog, kan ik nog helemaal woordelijk meezingen. Ken je het album toevallig ook uh, Cheap Trills van uh, Zappa? Ja, tuurlijk. Ken ze allemaal. Tenminste, nou niet allemaal, want hij heeft er wel heel veel gemaakt. Weasels Rip My Flesh en uh, Cheap Trills. Ja, fantastisch. Leuk, ja. dus ik heb een liefhebber van Zappa aan de lijn. Ja, ik vond alleen... Vroeger heb ik een uh, tijdje gehad dat ik het toch al gekunsteld uh, vond van... Uh, Kun uh, nou, dan kun je horen hoe goed ik, uh, hoe goed ik ben. Ja. Maar ja, het, uh, het was ook heel erg goed. En uh, Frank Zappa die heeft ook nog andere muziek gemaakt... maar daar is hij niet uh, populair mee geworden. Dat was, uh, hij heeft ook uh, moderne klassieke muziek uh, geschreven. Ja. Hij is hier nog in, uh, in het Hollands Festival te gast geweest, hè, een aantal jaar geleden. Of in ieder geval zijn ja. werk, hè, want hij is er al niet meer een tijdje. Nee, helaas niet. Eens. Nee. Oké. Okay. Uh, had, had u, heeft u ook naar het eerste uur geluisterd, meneer de Ruiter? Uh, ja. Hoe vond u dat, die Niederlieder? Ja, uh, heel leuk. Grappig, toch? Ja. Ik vond het een leuk initiatief. om zoiets te bedenken. Goed. Ja, um... ik, ik, ik denk ook wel als ze uh, de juiste contacten hebben. Uh, die had ik vroeger wel, maar niet meer. Uh, dan uh, zou het zeker wel wat kunnen worden in Duitsland. Ja, toch? Het zou ontzettend ja. leuk zijn als ze dat deden. Het, en, en het zijn hele goede muzikanten eromheen. Ik vind die, die Rob Stoop vind ik helemaal mijn held van, van de nacht uh, met op zijn accordeon. Terwijl hij dacht een aantal nummers op piano te moeten spelen. Maar goed, we zijn een spelletje aan het spelen. Meneer De Ruiter, wie denkt u dat het is? Wie of wat? Ik denk dat het uh, Mark uh, Rutte is van de VVD. En waarom denkt u dat? Ja, ik weet niet. Schopen opeens uh, te binnen omdat het gaat over allemaal nieuws wat steeds tegengesproken wordt. Of weer... Ja, ja, ja. Nou, ja ik... Hij biedt, hij biedt uh, elke dag zijn excuses aan voor de, voor de fout die de die, die, die, die, die, die dag daarvoor uh, gemaakt heeft. Ja. <laughs> nou, ik, ik volg het nieuws de laatste week eventjes niet meer. Maar uh, uh, het is helemaal fout, meneer Rutte. En meneer <laughs> meneer De Ruiter. <laughs> Dus ik ga gauw weer door, maar blijf luisteren als u het straks denkt te weten, Bel gerust nog een keer, oké? Okay? Ik blijf luisteren, ja. Het is, okay. uh, het is wel moeilijker geworden dan het een paar jaar terug was. Oh ja? Uh, uh, was... Ik heb geloof ik twee keer in totaal gewonnen. Oh, nou dat vind ik toch al heel wat. Ik denk dat ik uh, een jaar of uh, zes, zeven luister. Oh, dat is heel goed. Ja, ik doe het zeven jaar. Nou, dat is fantastisch. En we gaan het achtste seizoen gelukkig in, uh, in september. Oké, okay. meneer de Ruiter, goede nacht. Ja, dag. dag. Hier komt het tweede fragment. Die rustbakens, die moet je koesteren. En sommige van die bakens hebben enige tijd nodig om zich te ontwikkelen. Die zijn eerst een soort van ja, stoorzender in plaats van baken. Dat is meestal hun meest vermakelijke periode. Dan roepen ze iets waarvan vaststaat dat het compleet haak staat op de waan van de dag. En de stoorzender dient dan overeind te blijven en rustig te volharden in het eigen gelijk. Daar is enige training voor nodig. Stoorzenders praten overal doorheen, bijvoorbeeld. En dat wil nog wel eens tegen ze werken. Hoe groot hun gelijk ook is. Maar er zijn dus zeldzame gevallen van stoorzenders... die zich ontwikkelen tot publiek figuur met gezag. En daar moeten we zeer zuinig op zijn. Nou, volgens mij weet je het nu. 0800-1121. En we gaan naar, luisteren naar Slim Harpo.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 I know where to scratch. Come here, baby. Scratch my back. I know you can do it. So, baby, get to it. Ah, you're working with it now. You got me feeling so good. We're done back to the sun now, baby. Uh, This little girl, sure, it was not a scratch. Now you're doing a chicken Smabelk, ah, oh heerlijk. Ah, dat is zo lekker. Maar nu Ed, Ed. Goedenacht, Ed. Dag Adeline, goedenacht. Ed, ga jij wandelen? Maar waar ben je jouw stem te horen? Daar ah. wil ik mee beginnen even. Nou, dat vind ik lief dat je 14 krijgt. dagen. Ik denk, nou, wat is dat nou allemaal? Maar goed, je ja. bent weer terug. Gelukkig. Ja, nee, gelukkig. Nee, ja. ik ga niet wandelen, maar bij, ik heb je uh, longontsteking gehad. Oeh, man! Oh, dat, nou, weet je wat het is? Die longontsteking valt er maar mee, maar dan krijg je een soort penis. en nou, daar word je ontzettend moe van. Ja, en alles, alles wordt dan een beetje aangetast. Want het is echt ja. een paardenmiddel. Ik mag uh, aanstaande dinsdag pas eruit. Want ik mocht zelfs niet in de zon zitten. Oh. Nou goed, ik maar, ben je, maar je, maar je klinkt hoor. Het is het is wel feest, want wij kunnen dat tot één uur horen en dat is best gezellig. Oké. Okay. Nou, gelukkig ben je weer aan de betere hand, want nou, je, je ja, klinkt het prima. Gaat, gaat er weer goed. Oké. Okay. Nou, Ed, wie, wie denk jij dat er bedoeld wordt? Ik dacht minister Opstelten. En waarom? Omdat vooral die laatste zin van gezag en zo, dat heeft hij wel, vind ik. Oh ja. Of ik het met hem eens ben, is een ander verhaal, maar de, ja, die En een rustbaken? Vindt u het een rustbaken? Ja, dat wel. vind ik wel. Ik, het, is, het schijnt een grote man te zijn en uh, hij, hij komt... Ja, uh, ja. Nou, het is helemaal fout. <laughs> dat, vind ik voor. Ik vind niet, dat vind ik niet erg. Het is echt helemaal fout. Het is echt... Nee... Dat kom je mevrouw, daar? Met een succes. man met gezag. Boah. Nee hoor, oké. Okay. Nee, Ed, uh, ik wens jou een uh, uh, verdere uh, goede genezing en uh, een fijne week. Dank vakantie, hè. Oké, okay. dag. Dank je, dag. Dan gaan we naar Den Haag. Hallo, John. Hallo. Nou, Hallo met John. ja, hoe is het? Ja, warm, warm. <laughs> benauwd. Is het nog benauwd, daar is bij jullie aan de zee? Ja, Dat is toch ja, niet zo? Dat ja, vind... ik vind het steeds, vind het steeds meer, eigenlijk, gauw eigenlijk gauwlastend warm, doe ik. Oh, oké. Okay. Je bent echt ja. een Noorderling. Nou goed, wie denk jij dat het is? Uh... Uh, hoe heet hij nou Snow... Ik vergeet, ik, eigenlijk uh, wil ik zeggen Snowman. Snowden, die... Snowden. Je bedoelt de, ja. de klokkenluider... Uh, de, of juist. het afluisteren in Amerika. Ja. En waarom denk je dat? Nou, uh, hij praat nog wel veel. Uh, wat Amerika nu wil. Alleen dat rustmoment, dat ken ik even niet plaatsen. Ja, misschien dat hij daar tijdelijk vast zit, dat is dat Dus rustmoment. Nee. Dus... Het is helemaal fout. Helemaal uh, fout. Zo uh, <laughs> duwt <op> de paal. <laughs> nee, het is, het is een, het is, het, er zijn dus zeldzame gevallen van stoorzenders die zich ontwikkelen tot publiek figuur met gezag. En daar moeten we zeer zuinig op zijn. Ja. Uh, ja, ja. De figuur die, die, uh, die, uh, die, uh, die, die we zoeken... die zei zelfs iets over die snoden van de week. En dat vond ik ook weer heel zinnig. Maar goed, ik ga door met het volgende fragment. Ja. Dag John. Nou, prettige uitzending nog. Ja, hey, doei, doei. doei. Hier komt het laatste fragment. Aanvankelijk werd hij aan vele publieke tv-tafels uitgenodigd... vanwege dwarsigheid. Dat onderging hij met stoïcijns wetenschappelijke rust. Wist natuurlijk wel hoe zijn rol met enige verven te spelen had. Ja, hoe hij uh, zijn rol met enige verven te spelen had. Het werkte en langzaam verschoof de aandacht die hij kreeg naar de inhoud. De tijd heeft hem gelijk gegeven in het afgelopen decennium. Heeft meer inzicht dan alle economen bij elkaar... vanwege enorme historische kennis. En kwam, om maar wat te noemen... geen er kwam om maar wat te noemen... geen Derde Wereldoorlog na 9-11. Het leek wel alsof de media er zowat op hoopte destijds. Maar hij deed er nadrukkelijk niet aan mee... En afgelopen week wist hij de scherpste scherpslijper op de TV compleet te ontwapenen. Tegen zoveel eruditie is geen interviewer opgewassen. 0800-1121. Ja, hij is hier wel zachte gast geweest. Goed, uh, we draaien een plaatje. Wat had ik hier staan? Oh ja, een, een, een zangeres uit Madagaskar. Lala Njwa, Njawa is een ster daar. En de plaat komt hier pas eind september uit. Een voorproefje. Tic, tic. Ah, tic, tic. Everybody's tick tick, ah tick tick. Everybody's tick tick, ah tick tick. Everybody's tick tick, ah tick tick. Everybody's tick tick. Nanginu lehar chicken bubelo. Nanginu lehar chicken bubelo. Eh no chikatipere pere ningolo. Ain't no chicate, <inaudible> but ever any more low. Nangin' no chicken no no chicken no chicate, no Ik ga het weer even in. Malagasy Blues Songs van Lala Njava. Aan de telefoon, Anki. Goedenacht, ja. Anki. Dag. Hoe is het? Goed. Lekker weekend gehad? Ja. Iets bijzonders gedaan? Nee, nee, nee niks bijzonders. nee. Was, was het in Assen ook een beetje lekker weer? Ja, het was lekker weer. Dus in de tuin gezeten. Oh, heerlijk. Ja. Ja? Ja. Nou, je hebt verder helemaal niks te melden. Nee, verder niks, nee. Ik wil je melden wie, wie, waarvan ik denk dat het is. Nou ja, kom op. Maarten, Maarten van Rossum. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ben je fan van of niet? Ja. Hij ja, ook. Ik vind, ja, ik vind het echt een hele geweldige man. Ja, ik vind het ook wel, ik vind het zo heerlijk iemand die niet met de waan van de dag meegaat. Nee, nee. Van de week zag ik hem nog televisie de visie ja. en Sven Kokkelman. Ja, precies, met Sven Kokkelman ja. Dus uh, ja. ik denk dat dat uh, Jan uh, Emaus inspireert om deze te schrijven. Ja, dat zou kunnen, ja. ja. Nou, uh, Anki blijf aan de lijn. Dan uh, noteert uh, Liz uh, je gegevens. En dan krijg jij een lampje toegestuurd. Oké? Okay? Ja, fijn, dankjewel. Hé, hey, fijne nacht nog. Ja, maar, dankjewel. Ciao. Dag. Ja. En dan nu dat liedje. Uh, ja, ik heb het al eens eerder gedaan, maar ik, dit is gewoon natuurlijk de zomerhit. Terwijl het gewoon volgens mij al vanaf maart uit is, ik weet het niet. Uh, de unrated versie van de clip die erbij hoort, vind ik echt ook zo fantastisch. Um, en uh, iemand zei: ja, maar het is een heel een vrouwontvriendelijk liedje. Nou, volgens mij helemaal niet. Uh, Blurred Lines, Robin Thicke. Ja, ik vind dat echt toch een heerlijk plaatje. En die mooie blote dame is daar in die video. Ik vind dat echt uh, super. Met die grote schoenen aan. Ja, nou goed. En um, uh, wat wou ik zeggen? Oh ja, dadelijk krijgen we een mooi hoorspel op herhaling. En, uh, en ik ben blij dat ik er weer ben. En dit is wel de laatste keer, hè? Want ik, na deze week heb ik vakantie. Daar heb ik ook heel erg zin in hoor. Maar. Uh, Heel leuk dat ik nog eventjes uh, terug kon komen. En uh, ik ben heel erg Max Rozenbeek dankbaar voor de techniek. En Elisabeth van Scherpensheel, die keihard gewerkt heeft uh, bij de NTR, toch? Uh, dit hele weekend uh, in Rotterdam. Fantastische radio trouwens, hè? Radio 6, sluit het in uw hart. Tot zo.